9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Mark Berg. Goedenavond. In het Louvre in Parijs was even een bijzondere foto te zien. Het is de inmiddels beroemde foto van voormalig prins Andrew... die het politiebureau verlaat en op de achterbank van de auto wegduikt voor de pers. De foto was opgehangen door activisten en keurig ingeleist. Hij is na een kwartiertje weer weggehaald. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de schietpartij in Rotterdam... waarbij afgelopen week een dode viel. Het is de bestuurder van de vluchtauto. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden... onder wie een man, die volgens de politie de schutter is... en naar Duitsland was gevlucht. In Amerika maakt de stad New York zich op voor een winterstorm... die het openbare leven platlegt. De burgemeester heeft de noodtoestand uitgeroepen. New Yorkers moeten morgen een groot deel van de dag binnen blijven. Scholen blijven dicht en op luchthavens bij New York... zijn duizenden vluchten geschrapt. En in de Italiaanse stad Verona wordt een punt gezet achter de winterspelen... die voor ons land zo'n groot succes waren. De ceremonie in een Romeins amfitheater begon met een stukje opera. Het wachten is op het moment dat de Nederlandse ploeg de arena binnenwandelt. Voorop lopen Sandra Velzenboer en Jorrit Bersma met de Nederlandse vlag. Het weer nu van Weer Online... Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 7 en het is bijna overal droog. Maar morgen opnieuw regen, ook zonnige periode en het wordt dan tussen de 10 en 13 graden. Kiel verkeer dan door Flitsmeister. Er is nog een uh, vertraging op de A16 gemeld richting Rotterdam... tussen Ridderkerk Noord en de Van Brie Noordbrug. De auto zorgt voor 20 minuten vertraging. Uh, moet je richting Breda, volgt dan Rotterdam via de A17 of de A16. En een vertraging op de A58 richting Tilburg... tussen de brug over het Wilhelmina kanaal en Moergestel. Daar 12 minuten vertraging. Flitser gespot op de A6 richting Muidenberg. Let op bij Lelystad, daar staan ze bij 72,6. A16 richting Breda bij Moerdijk bij 45,7. En de A 27 richting Hilversum. Daar wordt gecontroleerd bij Emines. hectometerpaal 101.7. Vincent Pronk. Yes, de laatste uurtjes van je weekend. Zometeen gaan we even pronken bij pronk. Eerst Damiano David, Born with a Broken Heart. Nou, ja, kom maar op dan, Vincent. Ga ze erop met die hits. Let's go! Somebody Vincent Bronk hier. In de laatste uurtjes van het weekend. We gaan het weekend lekker afsluiten. En natuurlijk doen we dat zoals elke week met een rondje. Pronken bij pronk. Want uh, ja, als er één ding is wat je mag kiezen aan deze dagen, na dit weekend, na deze week. waarmee zou je dan wel even willen pronken voor heel Nederland? Wat zou het zijn? Ja, als ik iets moet kiezen waar ik best wel trots op ben... en iedereen mag het weten, <laughs> dan is het afgelopen vrijdag. Ik lag in de tandartsstoel. Ik had weer eens een gaatje in mijn verstandskies. Ik heb echt vaak gaatjes, ik weet niet wat het is. Maar ja, dat boren is vreselijk. Het is echt doodgaan op die stoel. Maar ik dacht, weet je wat? Ik doe het gewoon zonder verdoving. Hoppa, daar wil ik even mee pronken. <laughs> Nou, dat is wel het stoerste wat ik heb gedaan dit weekend. Eh, wat heb jij te pronken? Laat even van je horen in de app van Q Music. Misschien heb je lekker staan koken voor de hele familie. Heb je eindelijk dat ene schilderijtje opgehangen na weken uitstellen. Laat van je horen in de app van Q. Waarmee wil je pronken? It's funny all this shit we take for granted It's bound to blow up in your face I said it once before and I meant it me, myself, and I went separate ways Went separate ways I didn't know just where to go Where to run and where to hide It took some time to realize This life is mine, no compromise It's funny all this shit we take for granted I will let the sun shine on my face I got my mind made stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Honey on the lips is what I tasted But how it turned to bittersweet Yet I don't think those days are wasted Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Mind made. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Three mind hey. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up. Hey. I got my mind made up. better wait. Yeah, bij je music dark before the Dank. Pronken, pronken, pronken bij Pronk. Einde van het weekend en dat sluiten we lekker af met een rondje pronken bij Pronk. Waarmee wil je pronken, Samme? Ik kom net terug uit de sportschool. En toen heb ik een nieuwe PR gezet op de legpress van 115 kilo. Zo! Dat voelde wel erg lekker. 115 kilo, dat is niet mis. Janine zegt, ik heb de hele dag een bed in elkaar gezet voor onze dochter. Een uitschuifbed, wat een klus. Maar hij staat, wil ik even mee pronken. Dave die heeft zijn vrouwtje, zegt hij zo mooi. Zijn vrouwtje verrast met een weekendje Maastricht. Ze zijn 20 jaar samen. Gefeliciteerd. En Marco, goedenavond. Goedenavond. Ik ben heel benieuwd, waarmee wil jij pronken? Nou ja, ik maak de lekkerste rottie van Zoetermeer. De lekkerste rottie van Zoetermeer? Ik maak de lekkerste rottie van Zoetermeer, jazeker. En wat de buren vinden het heerlijk. Oh, wat goed, maar is het echt, echt, echt van die echt Surinaamse rottie of is het meer Zoetermeerse rottie? Het is een Hollandse rottie, want ik gebruik zijn kouseband, want dan mag ik het geen rottie noemen. Hè. <laughs> okay. Maar uh, ik gebruik gewoon lekker de Hollandse Ja. Maar uh, de verse knoflook, die maakt het gewoon helemaal goed. En wat is dan het geheim van jouw recept? Kan je ons vertellen wat je dan doet? Nou, geen zakjes gebruiken. Nee. Maar gewoon lekker verse producten pakken. En uh, nou ja, de, gewoon de liefde van Rotti maken. Dat is gewoon. Ja. Koken moet een passie zijn. Ja. En. Uh, ja, dat, dat kan je het beste met Rotti doen. Omdat. Uh, Rotti kan je op zoveel manieren maken. Maar als je er geen liefde in steekt, smaakt het niet. Nou, Marco, het water loopt meer de mond. Het klinkt alsof je ja. er heel veel liefde in hebt gestopt. Ik, ik heb nog een pannetje staan. Dus. Ach, waar woon je? <laughs> <laughs> waar woon je? Ik woon in meer. Oh ja, meer natuurlijk, zeg je net. Ja, ja. We ja, rijden ja. even langs. Marco, het podium is voor jou. Schreeuw nog één keer uit. Waarmee wil je pronken? Mijn roppie. Pronken! Pronken! Pronken bij pronk. We a bad of missing love.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 Like Black Bijkje Music en Sunshine. Ik kan niet meer wachten op die sunshine. Wat was het, een guur weekend. Maar wat wordt het lekker. Allez, allez, allez, de lente allez, komt eraan, allez, jongens. Allez, even kijken hoor. Nog even één keertje speak in me weer happy. <lacht> ja, ja, ja. Dinsdag. Dinsdag wordt het al best wel lekker. 14 graden. Klein zonnetje. Maar och, woensdag. Ik zou woensdag even vrij vragen bij de baas als het kan. Of doen alsof je thuis werkt die dag. Woensdag volop zon, geen wolkje aan de lucht. En dan kan het 18 tot wel 20 graden worden. Oh, heerlijk. Dit is Q-Music. Bruno Mars. Hey, Mr. DJ. En dit is Q-Music. Shakira. Heerlijk. Oh, uh, we're wild we can't be dead.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 to get my mind to understand that.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 better with you.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 Your music en The Sound of silence. Het was uh, allesbehalve stil bij mij thuis het afgelopen nachtje. Het was uh, herrie, maar ik heb er weinig van gemerkt. Wacht, ik pak heel even mijn, uh, mijn WhatsApp erbij. De bewonersgroepsep. Uh, 5 uur 36, vannacht zegt Fleur. Hey guys, what's happening? 5 uur 39, buurvrouw Jacqueline, is hier ergens brand. Een minuutje later, buurman Robin, het brandalarm in ons complex gaat af. Daarna stuurt Pim een linkje van Alarmerica.nl Klopt, er is woningbrand in ons gebouw. Fleur, 5 uur 42, moeten we eruit? 5 uur 53, Pim, die zegt... Ik zit op de vijfde en ik ruik wat als ik bij mijn voordeur sta. En daarna zegt Fleur, ik heb de brand weer gesproken... Het was een klein keukenbrandje, alles onder controle, we kunnen weer naar binnen. Ja, Dit las ik allemaal toen ik wakker werd vanochtend... Om half tien. <laughs> Blijkbaar is het brandalarm keihard afgegaan. Niks gehoord. Alle buren stonden buiten in hun pyjama. En ik lag heerlijk te ronken in mijn bedje. Eerlijk is eerlijk. Ik zit hier wel lekker uit geslapen. Dat is ook wat waard. En Gelukkig viel het allemaal mee. Dat was geen grote brand verder gelukkig maar. Zondagavond van Q. Ray komt eraan. En eerst Sophie Ellis-Baxter nu. sounds better with Sound the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 jaar geleden alweer dit jaar, 2016, kwam Sean Mannes met deze. Leuk om weer eens te horen, Treat You Better, hoorde je bij your music Hé, hey, het is bijna tien uur. Betekent zo meteen na tien weer een nieuwe ronde van Repeat of Niet. Het is ronde twee zo meteen, je gaat een nieuw liedje horen. En ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Alvast even een kleine sneak peek, het gaat om een liedje van Maxime en Babette. Hoe dan ook...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 De eerste zes maanden krijg je van ons. Zo gebeurt met Moneybird. Prime Video biedt het best in entertainment.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 Goedenavond, bijna tien uur. Het laatste nieuws krijg je van Mark Bergt. Goedenavond. De ouders van het mishandelde Vlaamse pleegmeisje... mogen nooit meer kinderen opvoeden en verzorgen. Ze zijn volgens de AD nu ook het gezag kwijt over hun biologische dochter... en een jongen die bij ze woonde. De twee kinderen zijn zelf niet mishandeld, maar ze zagen het wel gebeuren. De ouders kregen daar acht jaar cel voor. Op straat in Zwolle is een dode gevallen door een schietincident. Hulpdiensten hebben nog gereanimeerd... maar konden het slachtoffer niet meer redden. Er zijn nog veel vragen over wat er precies in Zwolle is gebeurd. Zo is niet duidelijk of de dode een man of een vrouw is. In Zaamdam is een heftig verkeersongeluk geweest... waar twee auto's bij betrokken waren. Daarin zaten twee gezinnen en drie kinderen. Ze zijn alle acht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze is, is niet bekend. Op de plek van het ongeluk...